Pensioenakkoord staat dat de pensioenleeftijd naar 67 jaar gaat dat die later mogelijk nog verder wordt verhoogd. De top van Europese ministers van Financiën in Polen heeft bijna niets opgeleverd. Iedereen was het er alleen over eens dat de financiële positie van de banken versterkt moet worden. Maar hoe, dat is onduidelijk gebleven. Duitsland, Frankrijk en België hebben gepleit voor een wereldwijde bankentaks op financiële transacties, maar kregen daarvoor onvoldoende steun.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 wordt hooguit 17 graden. Dit was het... Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A1 Amsterdam-Amersfoort... ...tussen Bussen en Laren 3 kilometer. Dat zijn werkzaamheden. A12 Utrecht Den Haag, bij knooppunt Oude Rijn 2 kilometer. De rechte rijstrook is dicht vanwege bergingswerkzaamheden... A12 richting Den Haag tussen Rewijk en Gouda, 3 kilometer door werkzaamheden. In De regio Rotterdam op de A15, Europort Rotterdam, 3 kilometer bij rotterdam IJsselmonde. Zijn opluimwerkzaamheden na een vrachtautobrand, 2 rijstroken zijn er dicht. Tot zover de verkeersin. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 I um. It's a movie and you just T-Vo Mommy got me twisted like a dreadlock. She don't wrestle, but I got her in a headlock. Never, never do make a bedrock. Mommy on fire, red hot. Bara bing, bara boom. Mr. Worldwide as I step in the room. I'm a hustler, baby, but that you knew. And tonight it's just me and you, darling. The DJ got us falling in love.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 Een verbod daartoe werd Vrijdag van kracht. De ban is vooral gericht tegen moslims. Want die uh, gingen in grote steden op vrijdag vaak massaal op straat bidden wegens een groot tekort aan gebedsruimte. De autoriteiten hebben de moslims nu alternatieve gebedsruimtes te huur geboden. Zoals verlaten overheidsgebouwen. Vrijdag kwamen voor het eerst circa 2000 moslims in de voormalige kazerne bij elkaar aan de rand van Parijs.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 6,9. Zie FM. 1,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 Right house, wet clothes. Tonight In the pipe Fly to the motherland Or we'll sell love to another man It's too cold Outside For anger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 is entertainment voor you nu met White Snake here I go again De zomer met ZFM. Nou, nah, het viel wel mee, toch? Zon, zee, zandvoort en zomerhit. Nee, het is geen Amy Winehouse. het lijkt erop en ze heeft er ook nog iets mee te maken.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 the lines along, for the monster moving marathon, when I get the guts to ask you to do the round. Oh, thanks for knowing you say to me, cause Captain Dan on the football team is so good looking And he's twice as strong, he's twice as strong, all of the days that I've dreamed of love My time has come, now I That you don't. Showbiz nieuws met Popstar Henry. Oh, wat gezellig, wat een wat leuk! Het showbiz nieuws met Popstar Henry. En het is hier weer tijd voor Goedenavond, Henry. Ja, goedenavond. Uh, luister, En natuurlijk ook jullie ook natuurlijk, hè. Goedenavond. Hoe gaat het? Uh, ja, perfect, hè. Dus uh, ja, Roy is, uh, is inderdaad getrouwd. Ik kon inderdaad helaas, uh, kon ik er niet bij zijn. Want ik, uh, ik moest plots in de studio in. Oké. Okay. De singer moest op een gegeven moment gemixt worden en dan moest ik toch wel bij zijn. Oké. Okay. Dus dat had, dat had ik weer helaas. Dus, maar ja, nou. goed. Uh, en hoe was het geweest bij Roy? Het was heel erg gezellig. Ik ben bij de bruiloft zelf geweest en het bruiloftsfeest ook. Ja. Nou, het was heel erg leuk. Maar we zullen er ooit nog wel eh, in de uitzending eh, een keer op feliciteren natuurlijk. Ja. Als hij weer terug is van, uh, van zijn vakantie. Ja, ik weet niet, ik weet niet precies wanneer, maar volgens mij is hij de volgende week weer. Nou, ja, dan uh, moeten we hem even uitgebreid feliciteren natuurlijk. Hè? Heel goed. goed. Perfect. Maar goed, ik heb natuurlijk weer wat, wat items voor jullie uitgezocht. Hè? Ja, ik ben benieuwd. Een items is dat uh, Sylvie van der Vaart, die, uh, die kan weer de ademhalen. Want de nieuwe programma scoren echt geweldig in Duitsland. Oké. Okay. We keken maar uh, liefst 7,3 miljoen uh, kijkers naar. Zo.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 Weet het niet. Het uh, kan natuurlijk te maken hebben met het feit dat uh, Rafael van der Vaart uh, daar natuurlijk gevoetbald uh, heeft. En ja. dat het populair was. Ja, ja. Uh, en hij heeft natuurlijk een, een gedeelte met, mee kunnen liften natuurlijk, hè? Ja. Maar dus op zich is dat niet zo verkeerd. Nee, ja. Ze... Ah, ik, vind, ik, ik, ik vind het geweldig voordeel. hoor. Ja, leuk toch? Ja, en ik vind het er ook wel, toch? Ja, tuurlijk. Zeker weten. Goed, jongens. Ja, en dan hebben we op een moment het uh, punt uh, uh, natuurlijk. Marco Bossaite mag weer praten. Ja. Dus het houdt natuurlijk waarschijnlijk ook weer mag gaan zingen.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 Leuk. Ja, ongelooflijk, dat zo'n kind van 11 jaar zo'n stem heeft, zeg. Ja, leuk, hè? Alleen de stem, maar ook de performance, wat ze doet, de gimmick, de, de, de mimiek van haar, van, van haar gezicht. Ongelooflijk. ja um, uh, Zonder andere tekorten te doen die aan meegedaan hebben, maar zij was toch wel ver uit de beste die meegedaan heeft. hoor. Ja, ja te gek, oh, ja, toch? ze ook kunnen zingen. Ongelooflijk. En nu we hopen dat ze, dat ze doorbreekt, hè? En dat ze het ja, volhoudt tot ze wat ouder is. Maar dat zal wel even tijd, uh, tijd uh, kosten denk ik ja. En uh, ook heel veel geduld. Het is nog maar 11 jaar ja. En dat is natuurlijk niet zoveel op dit moment hè? Nee. Dus, maar we wachten dus even af En uh, als hij goed begeleid wordt Dan wordt het gegarandeerd een hele grote ster Ja, nou laten we het hopen ja. En ik zeg ook, de, de enige die ik zo horen zingen op die leeftijd Dat was eigenlijk Michael Jackson destijds Oké, okay, ja, nou ja En je ja, weet maar. wat daarvan is gekomen hè Nou ja, goed, ja, hij heeft nog lang voorgehouden ja. Ja. Hij heeft ook een paar hij hij hitjes gehad uit, volgens ja. mij ik hoop voor haar dat zij er inderdaad toch iets beter van afkomt dan uh, Maarten Deksel in de gelegenheid. Goed, ja, dan hebben we hebben natuurlijk een keer gezien uh, dat uh, uh, Gerard Jolie of die toppers uh, die we bij de van het Jordaan Festival hebben. Ja, klopt. Dat het veel zo zou zijn voor de, mens, uh, voor de mensen. Nou, ze hebben op een gegeven moment in ieder geval een uh, overeenstemming over bereikt. Oké. Okay. Uh, alleen uh, Gerard Jolie en alleen vrouwen die staan op het Jordaan Festival. Dus. Oké. Okay. Ja, want de reden was dat het dan misschien wat te druk zou worden? Hè? Ja, dat het terrein gewoon te klein is daarvoor. Hè? Ja. Ja goed, uh, ja, als mensen komen, komen ze toch wel, of nou uh, uh, alleen Joling en vroeger zaten alle koppers. Ik denk ja. dat het sowieso wel leuk zou worden dan, hè? Ja, ik denk het ook wel, ja. Ze moeten zeggen even een surficola sur sur pakken. <laughs> oh, <dan laughs> Proost. alweer op het moment. Ja, in ieder geval, ja, of de Jong, hè. Die kunnen we wel herinneren, onze voetballer van het Nederlandse Achtal. Meitse de Jong, ja. Ja, ja. Ja, die hadden veel veel meer, veel meer spelletjes, hè? Waar houdt hij van? Van Angry Birds, ken je dat wel? Ja, dat ken ik zeker. Dat heb ik ook op mijn uh, telefoon. Ja precies, ik ook. <laughs> ja, dat is echt ja. heel erg verslavend, hè? Ja, hij zegt dat het een heel eigen ritueel is dat ik heb voordat ik op het uh, veldort ga. Ja. Dan luistert hij nou een kwartier op zijn iPod en uh, speelt hij altijd Angry Birds. <laughs> <laughs> Ongelooflijk, dus hij is helemaal verslavend, maar hij is Nou ja, hij, verdient, ah. uh, hij kan het betalen, want hij verdient 6 miljoen netto per jaar, hè? In Engeland. Uh, ja. ja, dat is niet, niet verkeerd, toch? Dat doet hij niet slecht, hè? Uh, ik dacht het niet, hè. Het is heel goed gedaan. <laughs> maar goed, jongens, dan heb ik uh, natuurlijk weer het uh, laatste nieuws over uh, de beste zangers van Nederland. Dit is eigenlijk mijn laatste item weer uh, voor jullie. Oké. Okay. En Giga uh, ja, Joling zit ook in de beste zangers van Nederland. Ja. En uh, het moet, gaat gepresenteerd worden door Jan Smit. Jan Smit? Oh, Jan Smit! Ja. Oké, okay. oh leuk. Dus die gaat het programma presenteren. Oké. Okay. Ja, en, en naast Gerard zitten ook nog eens uh, Richard Kopp in, uh, Lewis, uh, Frank Bartels Nicky, uh, Jezzer en, uh, en nog wel Peter Beensen Oh, leuk. En wanneer, zou die, wanneer gaat, wordt het opgenomen? Ik heb op dit moment even geen idee. Eind uh, oh, september wordt het opgenomen in Ibiza. Oké, okay, oh leuk. Want dat dus is best wel best een, best een succesvol hè? programma, hè? Ja, best wel ja. En het is, ja, als, het, als het wel lekker warm is en... Uh, Lekker relaxed. Ja. Ja, daarom dus. Maar in ieder geval, uh, Jan Smit is in ieder geval inderdaad ontzettend verheerd. Ja. Dat hij het hier mag presenteren. Zet hij prachtig uit. -achter. Ja, ik kan het helemaal voorstellen. Lekker op die pizza. Lekker warm buiten. Wat drinken erbij, wat eten erbij. Nou, je mag je ook wel naartoe sturen. Geen probleem. Dat is geen probleem, denk ik. Hè? Dat is heerlijk. Ja, daarom. Goed, jongens dat was het. weer Zo'n beetje van wat betreft uh, wat ik voor jullie in, uh, in de kast heb hangen. Oké, okay, nou, Henry, dankjewel Graag gedaan weer. En ik zou zeggen dat iedereen... luistert thuis natuurlijk ook. Graag tot volgende week en een heel fijn weekend. Volgende week spreken we weer en een heel fijn weekend. Hoi, hoi ja, jongens. Hoi. Hoi, hoi.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 Ik heb het over André Hazes, want uh, volgende week vrijdag 23 september wordt voor de ze zevende keer het André Hazes Mazing gehouden. En het wordt gehouden in het Wapen van Zandvoort, met z'n allen meegrammen op de klanken van André Hazes en zijn mooiste hits. En het wordt natuurlijk één groot spektakel. André Hazes overleed 23 september 2004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 Schrijven, maar toen zijn mijn zoontje lief. Ik heb hier een brief om moeder, die hoog in de hemel is. Deze brief vind ik vast. Shy Moon Fox, Shy Ja!